Een uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het kabinet overweegt missie naar Mali. Goedkoop lenen voor energiebesparing. En PVV-Kamerlid Bonte stapt uit fractiebestuur. Het weer, geregeld zon langs de westkust, kans op een bui. Later vandaag neemt de bewolking toe en er vallen meer buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 graden op Ameland tot 19 in Maastricht. Morgen af en toe zon en dan wordt het 16 tot 20 graden. Het kabinet overweegt een militaire missie in Mali. Er zouden ongeveer 400 man naar het Afrikaanse land moeten gaan. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat het doel is van de missie.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 Voorzien van geavanceerde apparatuur waarmee ze zelf ook inlichtingen kunnen verzamelen. Nou, en tenslotte is het de bedoeling uh, instructeurs van de landmacht mee te sturen. Die moeten Malinese troepen gaan trainen. En politiemensen moeten er mee voor het trainen van de Malinese politie. Nou, de exacte omvang en invulling van de missie staat nog vast. Het gaat om 300 tot 400 mensen. En de betrokken ministeries, Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie, dat gaat over de politie die zijn er nu bezig met de laatste loodjes... en binnen enkele weken wordt verwacht dat het kabinet de knoop doorhakt. Wilco Boom, Annemarie Snels, is voorzitter van de Militaire Vakbond AFMP. Goedemiddag. Goedemiddag. Een forse missie naar Mali zit eraan te komen. Is dat goed nieuws, vindt u? Ja, dat is een belangrijke taak voor Defensie... om de internationale veiligheid mee te waarborgen. Dus op zich prima. Maar ik stel er wel twee voorwaarden bij. Dat er voldoende capaciteit en menskracht is... om de veiligheid van mensen ook te waarborgen...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 Uh, in de nota uh, van de minister staat dat in principe er een paar kleinere missies uh, uh, uh, mogelijk moeten zijn. Ik hoop inderdaad dat we daar voldoende capaciteit voor hebben. Want uh, zoals ook de minister zei, we zakken langzaam wel door het ijs bij Defensie. Uh, maar dit is natuurlijk wel een hele belangrijke taak. En dat is ook waar uh, defensiemedewerkers medewerkers voor staan. Nederland is nu aanwezig in Turkije met een Patriot-eenheid. Um, is dit een goed voorbeeld voor de missie naar Mali, denkt u? Bij de Patriot-missie hebben wij wel vragen gesteld, ook in de hoorzittingen die de Tweede Kamercommissie van Defensie heeft gehouden. Ons indruk is dat uh, daar wel een zeer minimale bezetting is uh, en dat uh, kan ook problemen teweeg brengen. Dus vandaar ook mijn voorwaarde om voldoende capaciteit in te zetten. Een missie naar Mali kan gevaarlijk zijn. Hè? Uh, die risico's moeten wij voor lief nemen om onze internationale taak uh, te vervullen, vindt u? Die eh, risico's zijn altijd, eh, zijn altijd eh, impliciet eh, aanwezig. Eh, we gaan hier wel een belangrijke rol spelen. Onder andere op het gebied van inlichtingen, maar ook bescherming. Eh, ik zeg al, daar waar voldoende mensen aanwezig zijn... waar ook binnen de VN goede afspraken worden gemaakt... Eh, kan dat ertoe leiden dat de veiligheid van mensen... ook zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Amelie Snels van de Militaire Vakbond A van B, Dank u wel voor deze toelichting. Huisbezitters kunnen binnenkort goedkoop geld lenen om hun huis energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld voor dakisolatie, zonneboilers en dubbelglas. Het gaat een bedrag tussen de 2500 en maximaal 25.000 euro. De rente ligt dan tussen de 3 en 3,5 procent. In het Energiebespaarfonds zit 300 miljoen euro. En volgens minister Blok is het fonds niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie. Hij denkt dat de bouwsector en de installatiebranche een impuls zullen krijgen. In Mexico is een van de grootste drugsbaronnen vermoord tijdens een kinderfeestje. De daders waren verkleed als clowns. Het slachtoffer was oud-leider van het beruchte Tijuana-kartel. En dat kartel wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de moorden op een kardinaal en een presidentskandidaat. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. pvv kamerlid Louis Bontes is uit het fractiebestuur van zijn partij gestapt. Hij is niet eens met de werkwijze van het bestuur... dat verder bestaat uit partijleider Wilders en de kamerleden Agema en Bosma. Bontes heeft niet alleen kritiek op het functioneren van het fractiebestuur... hij ziet het als een onderdeel van een groter probleem binnen de partij. En dan doelt hij daarmee op een gebrek aan transparantie en inspraak bij de PVV. Bontes blijft wel Kamerlid voor de PVV. TNO onderzoekt de chemicaliën uit de berging van een flat in Ede... die zijn afgelopen nacht weghaalt. Een man die vorige week overleed... heeft in een brief aan zijn broer gewaarschuwd... voor de gevaarlijke stoffen in zijn huis. En onder de stoffen die hij in bezit had zou mosterdgas zijn... Omwonenden hebben de nacht ergens anders doorgebracht en kwamen net bij elkaar. Goedemorgen, welkom weer. Ja, weer anders wel. dan gisteravond, hè? Nou, nou. Ja, nou, nou ook. Goedendag. U komt van de bewonersbijeenkomst? Uh, ja, wij komen we van de bijeenkomst, ja. Wat denkt u dat u gaat horen? Uh, ik weet niet of ik nieuwe dingen ga horen. De meeste heb ik op internet wel bekeken. Maar uh, ja, we zullen even afwachten. Wat wil u horen? Ja. Uh, yeah. uh, gek ja. Zegt u? Dat hij gek was, dat het betreft... de, de, de natuurkundeleraar. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En gek. Ja, nou inderdaad. En, en we hoorden net nog van een van de andere bewoners. Van, er schijnt, ze zijn dus nu nog aan het zoeken in zijn huis. Want daar zijn ook verbouwde, verborgen plekken waar we eigenlijk als bewoners, of hoe dan ook, of bestuur... nooit uh, toezicht hebben gehad. Dus u maakt zich nog een beetje zorgen? Nee, nee, nee dat is toch niet. Meer, helemaal ja, ik niet. Ben nee. Ik ben er kapot van. Ik ben geen 18 meer. <laughs> Rare dingen, veel idiote dingen. Ik heb precies. oorlog meegemaakt. Dat leek het gisteravond wel een beetje op. Ja. Met al die politie en brandweer en die zwaarlichten. Ja, Precies. Ja, ja precies. nou, dat is toch, ja. het is toch afschuwelijk. Ja. Dus, nou. En dat dat dan één gewoon die, die gekke dingen doet... En wat verwacht u dan dat hier binnen nog verteld gaat worden? Niks. Ja. Gewoon niks, alles wat we weten. Ja, toch komt u? Ja, toch komen we ja, eventjes. Maar dat is, dat is wel eens goed om het, om het uh, met anderen te delen. Ja, Samen zijn even. Ja. Ja. ja, sowieso. Oh. Oké. Okay. Ja? Okay. Goed. In de woning van de overleden natuurkundeleraar wordt nog onderzoek gedaan. Bij een zelfmoordaanslag in Damascus zijn zeker 16 Syrische militairen omgekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De rebellen vielen een controlepost aan in een regeringsgezinde buitenwijk van de Syrische hoofdstad. Ze gebruikten een autobom. Daarna braken gevechten uit bij het checkpoint. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi mag twee jaar lang geen publieke functie bekleden. Dat heeft de rechter in Milaan bepaald. En met deze uitspraak is de weg vrij voor de Italiaanse Senaat... om te besluiten om Berlusconi zijn senaatzetel te ontnemen... Berlusconi werd eerder veroordeeld tot vier jaar cel wegens belastingfraude. Toen werd ook bepaald dat hij geen publieke functie meer mag bekleden. Maar dat deel van de uitspraak werd later terugverwezen naar de rechtbank... toen Berlusconi's advocaten in beroep gingen. In Os is een 39-jarige militair aangehouden die munitie in zijn huis had liggen. Waarom de man de spullen in huis had en waar ze vandaan komen... is nog niet duidelijk, vertelt de politie woning van een man uit Os hebben wij ongeveer 380 stuks munitie van diverse kalibers aangetroffen. Het onderzoek naar deze militair wordt gedaan door de koninklijke marisier en zij zullen verder gaan onderzoeken waar de munitie vandaan komt. De man liep tegen het lamp bij een groot drugsonderzoek. In het onderzoek werden in Os eerder al twee mannen aangehouden. De politie vond in hun woningen ook munitie en een verboden luchtdrukwapen. Ook bewaarden de mannen thuis pakketjes cocaïne en hennep. Of de militair ook wordt verdacht van drugshandel, is niet bekend. Twee leiders van de Amerikaanse scouting hebben in een natuurpark... een miljoenen jaren oude rotspartij vernield. De scouts filmden hun actie. Te zien is hoe een van de mannen tegen de grote rots duwt... en eraan trekt, net zolang tot hij loskomt van de andere stenen... en wegrolt. Daarna gaan ze er samen naast staan juichen. Ja, we we hebben nu modified goblin valley. Het filmpje leidde wereldwijd tot verontwaardiging onder natuurliefhebbers. De twee scoutingleiders worden mogelijk vervolgd. In de kathedraal in Gent wordt de staatsbegrafenis... van de Belgische appermeer Wilfried Martens gehouden. Hij overleed vorige week thuis in Lokeren. Martens leidde negen kabinetten in België... en was jarenlang voorzitter van de Europese Volkspartij. Naast zijn familie en vrienden woonden honderden genodigden de uitvaart bij. Onder hen ook Europese regeringsleiders, zoals bondskanselier Merkel. Wilfried Martens werd 77 jaar. Beste Wilfried, je zijt plots heen gegaan, geruisloos bijna, maar zeer bewust dat je naar uw vader teruggingt. Om een geliefd beeld van hemzelf te gebruiken. Hij is als het ware al fietsend door het leven gegaan, met voor- en tegenwind, met heuvels te beklimmen. Maar steeds hopend te kunnen rekenen op de ploegmaat. Sophie heeft aan haar papa van haar papa geleerd te worstelen. Luchtor et emergo, schrijft ze. Hard werken brengt ons er weer bovenop. En alles samen zeggen ze: wij gaan je missen, papa, oma, opa. Slaap zacht en onthoud dit. Tot weerzien. Laten we nu toch niet alleen... Hadeloos ja, en verloren... Het is ongetwijfeld de uitspraak die het meest met Wilfried Martens wordt geassocieerd. Het is toch evident. Maar meer nog dan die zin was Wilfried Martens zelf evident. Wilfried, je had een roeping en met een ongelooflijk doorzettingsvermogen heb je consequent je jeugdidealen blijven nastreven. Je. Je, je wou iets doen voor je volksgemeenschap. We zullen je werk verder zetten. Vaarwel en rust in vrede. En als laatste hoorde je Jean-Luc Hane, oud-premier van België en ook een collega van Wilfried Martens. Er is verkeersinformatie bij de ABB, zit Erwin de Hart. Dat klopt, Kert. Ik heb files op de A1 A1 Amsterdam richting Amersfoort wel te verstaan. Tussen Knoop het Eemnes en Eembrugge, 4 kilometer. Tussen Eembrug en Hoevelaken, ook 4 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 staat bij Amersfoort Noord een file van 3 kilometer. Door werkzaamheden ook. Ook door werkzaamheden op de A9 richting Alkmaar. Tussen Knoop het Rotterpolderplein en Beverwijk, 5 kilometer file. Daardoor loopt het ook vast op de A22 richting Beverwijk. Voor de Velze-tunnel 2 kilometer. De A10 ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en Duiven. Utrecht staat twee kilometer door een ongeluk. Bij Duivendrecht zijn twee rijstroken afgesloten. Ook op de A10, maar dan west richting Den Haag voor de Koentunnel. Twee kilometer weer door werkzaamheden. En door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Breda... staat tussen Noordeloos en Knopert-Gorkum vier kilometer file. Aan de hoofdpunten van deze uitzending het kabinet overweegt een forse militaire missie naar Mali. Goedkoop lenen voor energiebesparing... moet dan denken aan dakisolatie, zonneboilers en dubbel glas... En het PVV-Tweede Kamerlid Bonte stapt uit het fractiebestuur. Hij spreekt van een gebrek aan transparantie en inspraak bij de PVV. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Trots in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Met nog steeds een zeer verkoude presentator. Maar we gaan langzamerhand een beetje beter. Elke zaterdag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En kijken we naar wat hen beweegt. What makes them tick? Nou, er zitten hier twee mannen die zitten hard te tikken, kan ik u vertellen. Want we hebben aan tafel Duncan Stutterheim... de oprichter en eigenaar van Organisator ID&T. ID uh, gisteren overgenomen door Amerikaanse branchegenoot SFX Entertainment. En naast hem Marcel is hoofdeconom bij consultancy... en onderzoeksbureau Ecoris. En heren, allebei van harte welkom. Hallo. We gaan even... Middag. Duncan, ik wil met jou beginnen. Uh, dance, uh, het fenomeen dance... bestaat dit jaar 25 jaar in Nederland. Jij bent de vader van de dance... Ja, er zijn uh, zelfs twee hele dikke boeken verschenen deze week over 25 jaar. 600 pagina's dik bijna. Mm -hmm. Dus um, een mooie geschiedenis. Maar is dit jouw geschiedenis? Ja, zo? Ik kom er wel een paar keer in voor. Ja. <laughs> Dat vreest ook. Van Jochy van 21 tot uh, ja. nu. En uh, ja, ik, ik doe het nu 21 jaar. Ja. En ik luister inderdaad 25 jaar naar die muziek. Ja. Uh, uh, Dance staat, uh, uh, of IDT moet ik zeggen, staat voor de uh, oprichters van het bedrijf. Jij bent de D in, uh, in, het, in het geheel. Uh, en deze week maakt je nieuws bekend op het Amsterdam Dance Event. dat de zaak is overgenomen door SFX. Ja, ja het is echt een uh, hele rare. Twintig maanden geleden ja. zijn we begonnen met die mensen. We waren op zoek naar uh, kapitaalinjectie, want we, we konden niet meer verder groeien. Uh -huh. Onze festivals zijn best kapitaalkrachtig en we konden het niet meer financieren. Ja, je en kan hiermee groter en. Ja, en het is in stapjes gegaan. We zijn eerst in Amerika samen gaan werken met ze. Ja. Toen dacht ik, nou, toffe gasten en geld erachter en ook leuke mensen. Uh, daar een joint venture opgezet met ze. Toen werd het 75 procent. Toen hebben we in Nederland een deal gemaakt en toen ook 75 Ja. En op een gegeven moment voelde het al op die twee benen hinken. En toen begon de SEC ook nog over. Dus de beurs ja, komt van Amerika. Van, jongens, uh, jullie hebben een te strak contract. Mm -hmm. En eigenlijk voelde het van jongens, laten we gewoon opgaan in het grote geheel. Dus ja, we hebben onze aandelen deels ingeruild. En een deel uh, in contanten verkocht. Dat is mooi. Ja. We nog steeds met z'n drieën? Of ben je inmiddels Nee, we hebben 24 partners. 24 ja, partners. We zijn uh, tien jaar geleden begonnen met uh, medewerkers. Mm -hmm. En uh, de goede mensen. Uh, erbij te betrekken. Ja. Wat doen jullie nou zo goed dat je dat je, uh, je in de kijker speelt van zo'n grote Amerikaanse club? Nou, wij zijn de eerste geweest met ID&T die, die de grenzen over is gegaan. Hmm. En wij zijn daar uh, zeven jaar geleden mee begonnen. En we hebben de meest spraakmakende concepten in de wereld gecreëerd. Want het zijn feesten waar je een godsvermogen betaalt van kaartje. Ja. Maar dat hangt er wel van af of het feest gezellig wordt. Doordat je er zelf staat als, uh, als uh, man of vrouw die een kaartje koopt. Ja, maar het is een moderne vorm van concerten. En ja. uh, concerten keek je natuurlijk vroeger twee uur eens naar de band. En dan ging je weer naar huis. Ja. En uh, nu sta je op de dansvloer, sta je te dansen, kijk je ook naar de artiest. Ondertussen zijn deze artiesten van de hedendaagse artiesten, zagen we de popbands. Ja. Gisteravond stond uh, Chesto uh, in concert mm. met Calvin Harris. Er waren 13.000 bezoekers. Ja, mensen die dat niet weten, DJ Chesto is een hele bekende ja. DJ. Hè? Van Nederlandse bodem trouwens. Ja, er waren gisteren 85 evenementen in de stad. Goedemorgen. Het ja, dus, dus, duurt nog een paar dagen, hè? Ja, het is eigenlijk wel vandaag de officiële sluit. Uh -huh. ja. We hebben vandaag een nieuw evenement. Ja. De nieuwe nummer 1 van de wereld wordt bekendgemaakt. En uh, dan is het weer geweest. Het begon eigenlijk al op dinsdagavond een beetje. Ja. Dan de volle woensdag, volle donderdag, volle vrijdag... 300.000 bezoekers. Ja. 85 dus, clubs. Tussendoor uh, even een overname. Uh, hier zit Dunker Stutter ja. en hij loopt op zijn tandvlees. Dat is het verhaal, hè, denk ik. Na nou, wel een beetje. Uh, ja. Ik merk wel dat 20 maanden... Uh, je, uh, ik, uh, wij zijn jongens die een feest willen geven. Ja. En uh, daar goed in zijn. En we zijn mm -hmm. geen onderhandelaars. Nee. Even naar die, die, die, die nummer 1. Als je kijkt naar, naar uh, uh, alle DJ's in de wereld. Echt grote jongens. Chesto Van Buren, uh, Affrojack, Het zijn allemaal Hard Hollanders. Ja. ja. Ja, echt in de top 20 staan voor mij de helft bij de Nederlanders. Hoe kan dat nou? Ik denk door die 25 jaar. Ja. En uh, het professionele wat hier is gebeurd. We geven meer festivals hier in Nederland dan wij in heel Amerika. Of heel, ja. um, de overheden die mee hebben gewerkt. Ja. Uh, het publiek. En de hele industrie er ook omheen. Dus ja. de hele keten van designers, webbouwers, muziekmakers, DJ's, ja. organisatoren. Ja. Mooi. En er wordt een hele hoop geld in Hoeveel geld gaat er in de dance-industrie om? Nou, we hebben het rapport laten maken twee jaar geleden. Mm -hmm. En daar kwam uit dat de 580 miljoen euro alleen in Nederland. En Hallo, een half miljard. Uh, uh, ja, dat is de industrie in Nederland. Ja. Ja, en we, en we hebben het nu echt, we zitten in meer dan 25 landen. Ja, ongelooflijk. En dan gaan landen als India nu hm. beginnen. Dus je ja, beginnen, precies. Ja. zei je. Ja. Voordat, uh, we gaan straks uitgebreid nog praten. Maar uh, Sensation is een van jullie uh, merken, een van jullie events. Uh, het feest waarop Bader Hari. Uh, een van je grootste sponsors in elkaar sloeg. Tenminste, dat oh. moet nog bewezen worden. Maar hij heeft een corrigerende we tik gegeven. Hij heeft hem collectief ja. we gedaan? Hij ja. de achterkant van zijn pink gegeven. Ja. waardoor iemand bijna dood was. Uh, eerder deze week meldde je dat je een claim overweegt tegen Bader Hari. Komt die er? Nou. Nah. Nieuws wordt ook wel eens uit zijn verband getrokken. De mm -hmm. meneer van BNR vroeg aan mij: hebben jullie dat overwogen? Ja. En toen zeiden wij van: nou, we hebben het er intern wel eens over gehad. Ja, ja, oké. Okay. Maar in Nederland is zo'n zaak nog nooit gelukt, nooit gebeurd. Nee. Dus wij zijn zeker niet met een claim bezig. Ja. En uh, nou, nieuws wordt wel eens. Uh, ja. Maar hij mag niet meer binnen bij zijn session. Hij mag nergens meer de horeca Nooit binnen. meer, nee. Dus, nee uh... Zelfs geen broodje kopen. <laughs> Duncan Stutterheim. Nou, mooi neergezet. We gaan straks verder praten. Marcel Canoah, sinds 2008 hoofdeconoom en partner bij consultancy en onderzoeksbureau Ecoris. En tot, tot 1 oktober uh, hoogleraar uh, aan de uh, zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg. En binnenkort weer, hoop ik. Ja? Ja, dat is... Uh... We gaan aan een andere universiteit, maar dat duurt nog even. Oké, okay. al bekend welke dat worden gaat? Uh, nou, mij wel, maar uh, ik wil het liever niet bekendmaken als het nog niet rond is. want het gaat is is beetje... nog niet rond? Nee, nee nou, okay. nou, dat is alle gaat bu het over, gaat het... bureaucratie. Gaat het over de ook? Nee, <laughs> dat gaat absoluut niet over Lies Het gaat alleen maar over bureaucratie. Oké, okay. uh, we gaan straks uitgebreid praten over het nieuwe boek wat er verschenen is. De triple-E, economie triple-E. Dat is natuurlijk een mooie verwijzing naar alles wat economen heel belangrijk vinden. Dat krijgt een triple-E-status. Dat is belangrijk, goed en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en, en Beroepseconomen. Maar in dat boek, uh, daar zegt u nogal wat over de discussie, over de crisis enzovoort. Maar eerst, wat heeft u met muziek? Heeft u iets met, met dance? Uh, nou, ik heb heel veel met muziek. Ja? Uh, en Minder met dance, hoewel ik uh, afgelopen Pinkpop uh, C2C heb gezien. Die ken je vast wel. Hm? Dat was erg goed, vond ik. Uh, maar ik luister meestal toch wel naar andere muziek. Uh. En wat is het dan? Nou, eigenlijk van alles. als dus het maar geen middle of the road is. <laughs> dus dat kan uh, uit de 80 jaar, uit de 90 jaar, ook van nu. Klassiek. Ja. Uh, maar geen, uh, geen top 40 rommel. Nou, dus er zit tussen de top 40 Ja, er zit ook, er zit ook geen rommel in. Absoluut. Eh, dat is ja. een trek, trek in en, de is, thuis. Dat ja. is ook zo. Dat is ook zo. <laughs> ja. Dat is huis niet allemaal rommel. Ik hoop, wat doet een hoofdeconoom bij Ecoris? Ja, ik noem mezelf altijd een beetje een klusjesman. En misschien een beetje een luxe klusjesman dan. Mm -hmm. uh, want ik doe eigenlijk van alles en nog wat. Uh, dus ja, ik, doe het, ik ben het, het inhoudelijke gezicht naar buiten van, die, uh, okay. van Ecoris. Een vrij grote consultancy: 500 mensen. Internationaal ook. Maar nou, ik doe ook uh, ja, dingen die allemaal een beetje horizontaal zijn. Ik ben ook wel eens brandweerman. Hè, want er gaan natuurlijk ook in zo'n grote club wel eens dingen mis. Daar moet je ook eerlijk in zijn. En dan is het wel handig als je iemand achter de hand hebt die uh, ja. Ja, bijvoorbeeld bij de Europese Commissie. Uh, wat een grote klant van ons is en waar ik ook zelf drie jaar gewerkt heb. Uh, dat kan wel eens handig zijn als ik dan uh, als op pad ga en, uh, ja, en dan kijken of, uh, ja, of we toch uh, tot een oplossing kunnen komen. Wat was het laatste brandje wat uitbrak, wat u geblust heeft? Het laatste brandje, nou, dus het, het, het laatste brandje, daar liep een club van energie-economen bij ons weg. En die wilden voor zichzelf beginnen. Ja, dat uh -huh. kan natuurlijk altijd gebeuren. Ja. Um, maar dat is wel heel vervelend. Want wij hebben allemaal raamweercontracten bij de Europese Commissie. En uh, ja, als er dan zes man of zeven man tegelijk weglopen, dan, moet je, weg, ja. dan uh, moet je toch wel even uh, schakelen. Ja. En uh, ja, dus als, we, als we een wie de weer was het uh, gelukkig arbeidsmarkt heel gunstig. Hè? Dus we konden goede mensen aantrekken ja. in vrij korte tijd. Ja, dan moet je toch wel even uh, brandhuman spelen. Absoluut. En dat is gelukt? Uh, dat is gelukt, ja. Nou ja, dat okay. zal de tijd natuurlijk moeten leren of we het echt helemaal uh, op hetzelfde niveau uh, okay. krijgen. Maar uh, het is op zich gelukt, ja. Even met het boek. En straks gaan we uitgebreid op het boek. De AAA econoom. De discussie over de crisis, zegt u in het boek, wordt gedomineerd door cijferfetischisten en cynici. En er is weinig plek voor besef van de werkelijkheid. Ja. Hoe moet dat besef terugkomen? Now... Uh, dat kan aan twee kanten. Die cynici, ja, daar hou ik helemaal niet zo van. Dat zijn mensen die eigenlijk politici dom vinden. En alles gaat altijd fout. En een enorme focus op dingen die misgaan. En een enorme non-focus op oplossingen. Ik hoor Sven van Wijnbergen doorklinken. Nou, ik noem in mijn boek helemaal geen namen. Het gaat mij totaal niet nee. om, om, om individuen uh, weg te zetten. Het nee. gaat mij meer om een trend uh, van cynisme. En cynisme lost niks op. En cynische hebben eens gelijk, maar ze lossen niks op. Nee. En aan de andere kant zijn het die cijferfetischisten. Ja, dat zijn eigenlijk dolgedraaide economen. Die een modeluitkomst uitpoepen. Maar die eigenlijk niet met mensen praten. Mm -hmm. Of in ieder geval niet met de goede mensen. En als ze ermee praten, niet luisteren. En ja, die, die pretenderen toch vaak dat die cijfers die uit die modellen rollen, dat dat iets met de uh, werkelijkheid te maken heeft, zonder te toetsen, of uh, een economische oplossing op uh -huh. dat moment wel, wel werkt, aan ja. de orde is. En, en dat is interessant wat u zegt. Ja, in het boek die triple A is ook een beetje een grapje, want er zijn drie economen die u eigenlijk quote, Nou, ja, economen, filosofen. filosofen, zeker. Uh, Aristoteles, Adam Smith, de grondlegger van de economie was filosoof, gewoon keihard. Zeker. En Thomas van Kino ook een filosoof. En die drie A, u zegt, ja, daar, moet je, daar moeten we veel meer naar kijken. Hebben wij economen in Nederland die überhaupt nog met dat filosofische deel bezig zijn en niet allemaal gewoon klakkeloos cijferfetisch zijn geworden. Want het is natuurlijk wel een beetje een zelfbenoemde wetenschappelijke, wiskundige uh, uh, wetenschap geworden economie, hè? Ja, nou, ik wil niet zo negatief zijn, want een van de... Uh... Een van de tendensen die we wel zien mm -hmm. is bijvoorbeeld dat in toenemende mate uh, psychologie uh, uh, intreden heeft gedaan binnen de economie. De zogeheten gedragseconomie. Ja. En uh, in toenemende mate is duidelijk geworden dat uh, ja, mensen niet altijd rationeel zijn. En er uh, is ook een Nobelprijswinnaar, uh, Kahneman, uh, die, die daar heel veel over gepubliceerd heeft. Mm -hmm. En ja, dat gedachtegoed uh, wordt langzamerhand, uh, sluipt dat wel binnen, binnen de economie. Maar het is natuurlijk niet alleen maar psychologie, het is ook filosofie en dat zijn geschiedenis, politiek, er zijn allerlei dingen die je soms eenmaal belangrijker zijn ja. in het verklaren van het gedrag van mensen... dan economische prikkels. En daar gaat het om. Het gaat en daar, om, gaat het om. daar gaat het boek over. Het gaat om gedrag, dat is ook wat u zegt. In Precies. Het boek, dat is de grote, grote, Precies. grote mantra. Dat wordt ons in de universiteit niet meer geleerd. Of niet nee, genoemd. Nou, dat klopt, ja. ja. Het wordt toch uh, uh, heel snel voorgesorteerd op wiskundige modellen. Ja. En uh, het is maar heel zelden zo. Ik, ik zal je een voorbeeld geven. Er was een uh, student van mij, uh, die was bijna afgestudeerd. Die had alle vakken al gehaald. En nou ja, die had op een gegeven moment iets ingewikkelds gedaan. En ik vroeg hem gewoon uit te leggen in gewone woorden wat hij nu eigenlijk deed. En eigenlijk was dat veel makkelijker dan al die ingewikkelde <lacht> dingen die hij deed. Maar die ingewikkelde dingen, die snapte hij wel. Ja. Maar hij snapte eigenlijk niet wat hij deed. Ik zei, ja, dan kan ik jou niet laten afstuderen. Want ik wil geen studenten de arbeidsmarkt opjagen... die zelfs het begin van een economische redenering niet kunnen die ophouden. Kunnen en die wel goed <lacht> kunnen rekenen. Ja, ja en dan worden ze boos. Want ja, ze hebben al die andere vakken natuurlijk wel gehaald. Ja, ze zeg je, ja, sorry, maar nou, de, de, de, ik doe daar niet aan mee. Ja. Sommige mensen kunnen het gewoon helemaal op zichzelf, Duncan Stutterheim. He? We gaan het straks uitgebreid met jullie hierover hebben. We hebben nog nooit de universiteit van binnen gezien, hè, geloof ik. Jawel, ik, uh, ik geef <lacht> af en toe gastcolleges. Dus. Dat weet ik, ja. <lacht> ik heb het uh, niet uh, uit de banken niet... meegemaakt. Nee. Nee, nee, nee, nee, precies niet vanuit de banken. Uh, heren, we gaan zo uitgebreid verder praten. Duncan Stutterheim van IDT en Marcel Canois. En uh, die is uh, straks weer van de nieuwe universiteit, maar op dit moment nog hoofdeconoom. Het is tijd voor het weekoverzicht. <lacht> Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, het was de week van de winnaars en de verliezers. Hoewel volgens president Obama ligt het in Amerika een beetje anders. But let's be clear, there are no winners here. These last few weeks have inflicted completely unnecessary damage on our economy. Republikeinen en democraten bereikten in Amerika eindelijk een akkoord over een nieuw schuldenplafond na twee kostbare weken van een total shutdown. Wij gaan ervan uit ongeveer 0,1 van het bruto nationaal product per week. Ja, en dat is enkele tientallen miljarden, denken wij. Zegt een analist van Pimco, de grootste investeerder in staatsleningen ter wereld. En die zat er niet van naast, want volgens berekeningen... heeft het Amerika 24 miljard dollar gekost, dit grapje. Dat is totale onzin. En Dat is totale onzin, maar ja. daar gaan we straks over hebben. KPN voelt zich waarschijnlijk een winnaar na het afketsen van het deal... met het Mexicaanse Amerika Mobiel. En CEO Elkoblok weet waarom de deal niet doorging. Ja, ik vind echt dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang uh, probeerden te zitten. Uh, ja, als de prijs goed geweest was en we waren ook uit de andere onderwerpen gekomen... Ja, dan was het geen issue geweest, maar ja, dat is niet zo. Dus is het wel een issue en uh, ja, het resultaat daarvan hebben we gehoord. Nou, en Carlos Slim, kunnen we zeggen, is voortblok gezet. En dat betekent tijd voor... Ja, het is misschien al vier minuten voor half twee... een beetje vroeg voor een pilsje, maar bij Vierbrouwer-Grols... lijkt het personeel de weekwinst te hebben binnengehaald. Want na dagen staken is er een akkoord gesloten over een nieuwe CAO. En over akkoorden gesproken het herfstakkoord van vorige week... of het crematoriumakkoord, zo u wil... tussen de coalitie en oppositiepartijen kan rekenen op steun van de bonden. De FNV gaat verder meewerken aan de uitvoering van het Sociaal akkoord. Hoe moeilijk dat ook is en hoe boos we eigenlijk ook zijn... op die eenzijdige aantasting. Wij wilden er niet over onderhandelen en dat willen we ook niet... want wij vonden en vinden... Het gros van het sociale akkoord in het belang van Nederland. Dat zei de baas van de grootste vakcentrale, Ton Heerts van de FNV. Of dat belang nou echt is gediend, want volgens het Centraal Planbureau... komen die belofte 50.000 banen dan niet voor 2017. En dat is vervelend. De werkeloosheid stijgt weer. Na september zijn er 2000 werklozen bijgekomen. Dat is natuurlijk niet zoveel als je het vergelijkt met begin dit jaar. Toen kwamen er soms al 20.000, 30 30.000 per maand bij. Ja, en dan denk je, dan valt de schade dus wel mee. Maar toch, zegt minister Asser van Sociale, Asser van Sociale Zaken... hebben wij een forse probleem te pakken. Het is nog te vroeg om uh, te spreken van een nieuwe trend. We moeten vooral hard doorgaan met het creëren van banen. Uh, jongeren aan het werk helpen. Want in mijn ogen is die enorme werkloosheid... het grootste probleem dat we in Nederland hebben. En dit dossier voorlopig nog vooral verliezers. Voor in Oslo hebben ze deze winnaars aangewezen. Eugene Fama, professor Lars-Peter Hansen en professor Robert Schiller... Ja, en die namen komen er een beetje raar uit als je het op de Noors doet. De namen van de winnaars van de Nobelprijs voor de Economie. Eh, voor mij, net als voor u, hoop ik drie volslagen onbekende mannen. Maar eh, niet voor hoogleraar economie, Zweden van Wijnbergen. Ik ben iedereen die zich bezig had met financiële markten... daar zijn dit ook huishoudnamen voor. Nou, we praten straks eventjes met onze economa tafel... of dit ook een huishoudnaam voor hem is, over die Nobelprijswinnaar. Twitter dan. Druk bezig met de voorbereiding van de beursgang. Maar vooralsnog zijn er vooral rode cijfers te melden. De microblogger loopt meer dan 64 miljoen dollars last quarter. One positive in the filing, though, dat Twitter's revenue more than doubled. Ja, stijgende omzet, maar een verlies van 64 miljoen dollar. Volgende maand willen ze genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange. En dan nog even dit. We hadden het al eerder over de stijgende werkeloosheid... maar er is een sector waar de banen over het oprapen lijkt te liggen... bij online beveiligers. En dat betekent gouden tijden voor studenten cybersecurity. En weet u, daar is vooral vrije tijd voor nodig. Ik vind gewoon puzzelen heel leuk. Dus je hebt gewoon allemaal van die dingen... Waar je zoiets hebt van, nou, hoe moet ik dit oplossen? Hoe moet ik dit aanpakken? Voordat ik aan mijn bachelor begon, wist ik eigenlijk al dat ik deze master wou gaan volgen. Uh, kwam omdat ik een keer de film Swordfish heb gezien. En daarin speelt uh, hacken een hele belangrijke rol. En vanuit daar uh, heb ik gekozen om mijn bachelor in de informatica te gaan doen. Ja. Weekoverzicht, weekoverzicht. Een hacker vindt dat lekker. Zo moet u het maar zien. Tot zover het weekoverzicht. Hier aan tafel Duncan Stutterheim van ID&T. En uh, Marcel van Canoar, die is uh, columnist ook bij het FD, hè? Ja. Bijna vergeten. En een kron. Even over die, die household names. Zijn het household names? Die, uh... Ja, laat ik eerst even mijn pedante pet op gaan zetten. De Nobelprijzen worden allemaal in Oslo uitgereikt, behalve die van Economie. Die wordt in Zweden uitgereikt door de Bank van Zweden. En uh, dat is ook uh, veel later pas geïntroduceerd dan alle andere Nobelprijzen. Vindelijk. Daarom zeggen ook uh, heel veel mensen periodiek dat het een beetje een nep prijs is. Vind ik zelf van niet. Maar goed, uh, deze namen zijn op zich bekend. Dus ja, ja. dit was een zweet die ik uh, hier ga. Ja, ik denk het wel, ja. Ik <laughs> dat door. Dat kan, dat kan gebeuren. Uh, maar, maar toch, even naar dat uh, het andere. Wat u zei: op een gegeven moment, uh, we hadden een analist die zei: uh, 24 miljard dollar heeft het gekost. Ja. Die hele shutdown. Ja, dat is Onzin. Nou ja, ik vind dat het is een soort boekhouden uh, want uh, kijk, op het moment dat je naar de werkelijke verliezen... Uh voor Amerikaanse economie kijken, ja. dan moet je niet alleen maar uh, ja, lijstjes gaan afvinken van, oh, de, die overheden die zijn zoveel weken dicht, of zoveel dagen dicht, dus uh, dat telt op tot dit. Want uiteindelijk gaat de economie uh, misschien, de, de, de lonen zijn namelijk achteraf wel uitbetaald. Dus, uh, en uh, een aantal diensten van de overheid die tijdelijk stil liggen, dat is nog niet onmiddellijk dat er dan enorme ja. hoeveelheden geld. Misschien dat mensen bepaalde dingen uitstellen. En uh, ik vind het nogal, ik vind het nogal nou, laat ik zeggen, ik vind het een Dachtcijfer. Ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de schade voor de economie zo groot is. Zo gezegd. Nee? Dat nee. zou kleiner moeten zijn? Dat denk ik wel, ja. En hoeveel kleiner, denk nou, ik? Nou, dat weet ik niet. Dan, Moet ik me, dan zou dan ik we mij in de cijfers Maar uh, <lacht> ja, dan zou ik mijn in de modellen moeten op gaan storten. En dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Oké, okay, merk je uh, uh, aan uh, gedrag van mensen ook inderdaad... dat ze beslissingen uitstellen om naar een feestje te gaan bijvoorbeeld? Want hoe werkt dat? Ik heb me altijd laten vertellen dat als het slecht gaat in de economie... dan gaan mensen juist... Naar bioscopen, naar feestjes, naar partijen. Klopt dat? Zie je die tendens? Nou, we hebben een heel groot voordeel. Dat is jonge mensen. Vooral mensen tussen de 18 en de 26. Mm -hmm. De woont uh, grotendeels thuis. Ja, ja. Dus die hebben niet de hypotheeklasten. Die hebben nog niet uh, andere lasten. Geen auto's. En die hebben wel, uh, ja, wel iets minder baantjes nu. Maar over het algemeen hebben ze gewoon een baantje. Ja. En Dus hebben hebt hun, ja, nog steeds hun vrij besteedbaar inkomen. Mm -hmm. En uitgaan is een uh, belangrijke... Belangrijk, ja. Ja, <laughs> ze komen net in de leeftijd natuurlijk van... je eerste stappen en uitgaan, nieuwe mensen ontmoeten... nieuwe vrienden, nieuwe ja. sociale groepen. En uitgaan is cruciaal om nieuwe uh, wegen in te slaan. Ja, nou kost een kaartje in Amerika zo... af en toe 150 dollar heb ik me ja. laten vertellen. Wat een hoop geld. Nou, wij hebben het heel vaak gespiegeld aan een dagje werken. En mensen verdienen daar op sommige banen ook een dag werken. Soms... Een festival, dat is zo langzamerhand een kleine vakantie aan het worden. Uh, de, de enorme tent, te, uh, trend is dat om uh, niet meer op vakantie te gaan... een week naar, naar noem dat, uh, Griekenland of Spanje. Ja. Maar een weekje na een festival plan je een paar dagen ervoor, daarna... en je bent de hele week onder de pannen. Ben je de panne? Ja. <laughs> Maar het is toch Zijn prijs waarvan je denkt, god, dat is een hoop geld. Is dat, is dat ja, we niet allemaal. Nee, oké. We hebben thuis de ADE ook feesten waar die 25 euro kosten. Hoe, hoe bepaal je de, de prijs van zo'n zo feest? Is het puur en alleen kost en, uh, en een beetje winst? Of, of is het ook af en toe gewoon van, nou, het moet zoveel kosten... want anders krijgen we niet de juiste mensen. Ik kan me ook voorstellen dat er een soort beetje, ook weer emotie in, uh, in het verhaal zit. Ja, het heeft, maar het heeft ook te maken met uh, schaarste. Ja. Uh, het heeft te maken, sensation is gewoon een heel duur feest... Um, Dura arena. Wel een mooie arena, maar wel ja, een ja, grote ging. productie. Uh, dus dat is een kaartje duurder. Ja. Maar we, we hebben net een, een loods geopend mm -hmm. uh, deze week. Ja, daar, daar willen mensen geen mooi licht. Daar willen ze gewoon lekker rauw. Ja. ja, daar is een kaartje 25 euro. Ja, precies. En ook wel deels. Ja, daar proberen we tussen te zitten. Oké, okay, even naar die werkeloosheid heren. Want de werkeloosheid, hoorden we, stijgt niet zo hard. Als begin van het jaar 2000 werkzoekenden bijgekomen afgelopen maand. En nu hebben we dus 685.000 werklozen Dat is vrij veel. 8,6 procent van de beroepsbevolking. Als je naar Spanje kijkt, is niks. Maar toch. Um... Uh, ik ben net uh, jeugdwerkeloosheid uh, ambassadeur geworden in Amsterdam. Oké. Okay. Oh. Dus daar ga ik me voor inzetten. en ik, ik, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met talent. Mm -hmm. Dus ik heb tegen mensen: nou, ik wil me daar wel voor inzetten. En uh, ik kan niet uh, heel veel grote dingen doen. Maar ik heb gezegd: nou, ik neem vier jongeren wel, uh, wel op. Ga ik opnemen. Ja. En uh, die ga ik een halfjaartje dan ook begeleiden bij ons vanaf mm -hmm. volgend jaar april. Het hele festivalseizoen door neem ja. ik ze mee. En dan hoop ik na een half jaar dat ze iets hebben geproefd van die, van die arbeidsmarkt. Ja. En dan hoop ik ook zelfs bij ons dat het misschien een gaatje is. Of... Ja, dat je ze kwijt kunt. Ja, en dan zet markt twee. P-markt begint wel. In Amsterdam een grote vorm aan te nemen. Ja. Veel mensen die uh, productieklusjes nemen en uh, dat, dat in mijn kring zie ik wel dat, dat steeds beter gaat. Is dat lekker, ook die flexibilisering, die je eigenlijk ziet? Want je kan op, uh, op afroep kan je mensen inhuren. Uh, we, ik hoorden, vind het fijn. we hoorden het net al van uh, van Cameron, die ook zegt: ja, er gaat een sectie weg. De arbeidsmarkt is goed. En ik tik er zo weer uh, zes nieuwe economen in. Dat is wel het voordeel. Is dat een tendens die blijft, denken jullie? ook na deze crisis, dat we mm. die, die flexibilisering houden. <kijkt> Veel meer mensen dat in dat ZZP-verhaal zich eigenlijk wel lekker kunnen vinden. Ja. Zich kunnen verhuren als ze willen. En denken van ja, waarom nog vastigheid? Uh, die je, je hypotheek is toch geen donder meer waard. En de lease-auto heb je niet meer nodig. Nou, je moet ze niet allemaal over één kam scheren. Ik denk dat het deels wel blijft. Ja. En, uh, voor de redenen die je zelf noemt. Uh, maar er zijn ook een deel van die ZZP'ers die toch eigenlijk verkapt werklozen zijn. Ja, of die je dat... die, ja, eigenlijk meer, meer gedwongen... Een semi-onvrijwillig ZZP'er zijn geworden. Ja. En ik denk dat die mensen gewoon weer reguliere arbeidsmarkt instromen. Mm -hmm. Waarbij ik overigens wel hoop dat de minister die arbeidsmarkt niet aanpakt zoals hij hem nu aanpakt. Omdat hij eigenlijk met hele oude wetse maatregelen probeert die arbeidsmarkt op gang te brengen. Er wordt weer een verkapte FUT ingevoerd. En oudere werkzoekenden die worden dan cursusjes aangeboden. Allemaal dingen waarvan we weten dat het niet werkt. Dus uitgebreid geëvalueerd. Ja. En ja, banen worden gecreëerd door, door mijn Buurman. En door de zijn. Maar daar is even een vraag. U pleit in uw boek voor een actieve rol van de oudere werknemer. Die zou je dan moeten inzetten. Maar die kunnen toch niet bij een. Die kunnen wel alle andere dingen doen. Ik bedoel, ja. Het is natuurlijk een beetje een absurde suggestie. om oudere werkgevers bij een dancefestival in te zetten. omdat ze daar niet passen. Maar de hele wereld bestaat niet uit dancefestivals. Nee, nee. Ik zou. we hebben wel wat aan. op de financiële afdeling bijvoorbeeld. kennis. Met mensen omgaan. Dat ligt inderdaad iets moeilijker. De, als je echt op die vloer zit bij ons. Uh, maar ik werk ook wel met uh, iemand die ons persbericht heeft geschreven. Ja, dat is gewoon een, een, een oude meneer die ja. dat echt goed doet. En ja, nou, stond ik niet zo lang geleden in een Baby Gap Store. Dat is zo'n winkel waar je babykleertjes kunt kopen. Uh, in Amerika, in New York. En daar word je geholpen door een meneer van, nou, ik denk dat hij 65 was, een donker meneer. Uh, die staat er tussen de babykleertjes in de disco. En die staat er uitstekend te verkopen. Het ligt toch niet alleen maar een leeftijd. Als je een prettige ervaring heb, is dat fijn. Uh. Ja, als ik ga, dat natuurlijk wel. Maar ik denk dat ja, een. Ja, speciale... nee, dank voor het wat je vraagt. Ik, ik zie geen bieders. Productiemensen biet biet biet biet biet biet bij ons. Stappen bij jullie, dus. Uh, nou, het kan natuurlijk wel. Nee, maar productiemensen zie je ook wel dat we ja. het ouders hebben ja. bij ons. Toch hebben we even naar het kabinet. Want wat u zegt net kritisch van dat kabinet. dat doet het niet goed. Nou, het ja. zijn eigenlijk allemaal ouderwetse maatregelen. Op de arbeidsmarkt, ja. Op de ja. arbeidsmarkt. Ze hebben de nieuwe maatregelen. om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. We het mooi, mooi net overgehaald met de ambassadeur hier aan tafel. Ontslag van oudere werknemers wordt daarin gesubsidieerd, goed beschouwd. Ja, ja, dat is eigenlijk een hele ouderwetse maatregel... En, uh Eentje die ook ja, die, die, die gewoon echt slecht is. Ik bedoel, en ook heel inconsequent. Dat aan de ene kant zeggen we uh, dat we willen dat iedereen participeert. En ouderen ja. die moeten participeren. En dan gaan we ondertussen gaan we met overheidsgeld. gaan we zorgen dat het zo dus makkelijker kan ontslaan. Ja, dat kan je toch niet uitleggen? Dat is gewoon een absurde maatregel. <laughs> dat... ja, ik zou graag willen dat de loonbelasting wel iets zou dalen. Ik vind nog steeds. Uh, uh, ja, als ja, je dat... kijkt wat een werknemer kost. Ja, nou, maar dat is in het herfstakkoord dan weer wel verbeterd. Ja. Dus de arbeidskosten zijn wel verlaagd ten opzichte van het vorige akkoord. Wat er was. Ja. En dat is denk ik ook wel gewoon winst. Door... Ik vind het fijn. Ook. Ja. We hebben vooral jonge mensen, we hebben ook wel een paar, vroeger een paar horecazaken gehad. En toen schrok ik af en toe wel wat gewoon personeel kost. Ja. En um... Ja, verlaagt dat iets, stimuleert dat denk ik zeker... om mensen aan het werk te zetten. Ja. We gaan even naar Twitter nog. Het laatste stukje uit het, uit het uh, weekoverzicht wat ik op wil pakken. Ze willen volgende maand naar de beurs. Nou, verlies van 65 miljoen nu in de boeken. Um, uh, ze hebben 230 miljoen actieve gebruikers. Wel omzet, maar weinig winst. En beursgang zou een financiële injectie kunnen betekenen. Een uh, beursgang, dat is heel mooi, want uh, <laughs> ID&T... Nou, Goeie brug. Ja, mooi Is net onderdeel geworden van SFX Entertainment. Ja. Meneer Robert Zillem... FX Zellerman heet hij geloof ik. Ja, FX moet erin. Dat goed hè, FX. Klachten ja. als je die twee letters hebt. Heet hij dan ook echt Ferdinand Xanthippen of niet? Hij heeft het niet verteld. Hij heeft het niet verteld. Het <laughs> was FX in name. FX, ja. de Nijmegen. FX, Robert ja. FX. Ja. Um, maar die is vorige week naar de beurs gegaan. Ja, ja hij was een, uh, drie keer uitgesteld. We hebben echt wat dingen meegemaakt ook. Uh, net niet voor de vakantie. Toen was het klimaat niet goed. Toen kwam ineens de default. Ja. ging de SEC dicht. Dat was het weer net niet ja. Dat rit hebben we meegemaakt. En vorige week stond daar Afrojack Jack de bel te klingelen. Kijk, Nederland. De Nederlandse DJ die daar yeah. op de te ja, dat is wel een moment ook. We hebben zitten kijken op kantoor. Het was eigenlijk wel onwerkelijk. Want wij, ja, we komen gewoon van die dansvloer. Ja. Als een paar Hier staat op de beurs. En er staat er inderdaad... Ja. Uh, ik heb een, uh, een boel van die aandelen en ineens... Ja. Het is heel raar. Mijn vader is ineens weer twee keer zo enthousiast. Ja, dat, heb ik. Ja, want dat is even mooi om te vertellen. Je bent de zoon van... Ja, uh, Corst Van Corstutterheim. Ja. En die was van? CMG. dat heeft hij uh, ja. 40 jaar bekende bekende bestierd. Ja. Ja. En, uh, Absoluut. Dus beursmaterie is helemaal zijn materie. Absoluut. Ook zelf beursroteerd geweest met bedrijven, ja. noem maar op. Ja. Tien jaar de CEO geweest. Ja. En ja. Hij weet er al wie meer van dan ik. Hoeveel de gehad <laughs> was. En, uh, dus helemaal zijn wereld. Hoe vindt hij dat? Want ooit was je een beetje het stoute zwarte schaap van de familie. Ja. Uh, op school niet willen deugen. Uh, dansfeestjes gaan organiseren. En een paar die CEO, is mijn beursvorteerde club. Dat lijkt me lastig uit te leggen thuis. Ja, daar heeft mijn jaartje laten ze... Dus, uh, ik ben twee keer gezakt toen. Eén keer wezen afkijken en één keer... Ik <lacht> heb <lacht> niet goed geleerd. <lacht> en toen ben, uh, na een jaartje zei hij, wat dacht je, er is van jongen? Ja. Uh, als je niet wil leren, moet je maar werken. Ja. En toen heeft hij me geholpen met een uh, Koerieswagentje. En toen ben ik begonnen met werken op mijn negentiende. Ja. En dat, eigenlijk dat werk is me altijd goed afgegaan. En, ja, ja. Dat is eigenlijk voor je rijker dan je pa, denk ik. Dat is een beetje mee. Ja, dat ja, mij nu wel, ja. Dat, dat is leuk. <laughs> oh Wat dat altijd handig, handig ja. natuurlijk, hè. Ja. Um, Even Twitter. Twitter. Ja? ja, ik vind het een wat dubieuze uh, beursgang, hoor. Ja? ja? Ja, nou ja. Kijk, ik snap wel de logica dat je geld wil ophalen in een, uh, in een uh, sector... Uh, Waar, uh, ja, waar de omzet niet heel ruim is. Maar kijk, die sociale media... je weet gewoon van andere sociale media... dat kan, dat kan heel erg fluctueren. Eh, nu is het heel populair, Twitter. Ben zelf ook actief op Twitter. Mm -hmm. Maar uh, je weet ook... Uh, ja, bijvoorbeeld Hives was ook heel populair in Nederland. En in één klap is het gewoon weg. Ja, en dat is het Hives nu... Kijk, met die, ja, die kunnen het gewoon niet afleggen tegen Facebook. Nee, ja. dat is wel zo, maar toch bij die sociale media zie je dat het een tijdje lang is. Het wordt het heel erg gehyped en iedereen vindt het prachtig. En het, het, het ontstaat natuurlijk ook bij de gratie dat jij het ook gebruikt mm -hmm. en andere mensen het gebruiken. Maar je weet ook dat het, het kan ook een speelbal van, van speculatie worden. En juist, maar waarom uh, is het dan dubieus? Je, nou ja, dubieus in valken. de zin van dat je wil een beursgang, wil je eigenlijk om kapitaal op te halen. Ja? En je wil niet een speelbal van specula speculatie. Er is zoveel kapitaal daar in Amerika. Die, ja, dat is waar. Dat fondsen gewoon bereid zijn. Die gewoon een stukje. Ook wij vallen onder zo'n fonds nu. Hè. We zijn geen uh, ja grondstof of zo. Ja. Wij zijn ook een gokje. Maar ja. het grote verschil en, tussen ik, een een dansfestival en nou, daar, maar dat is gewoon een gokje een, gokje dat die, is voor een beleggers. bedrijf. Dat is een bedrijfstak die kan ik snappen. En en dan denk ik ook van ja, ja dat is niet morgen plotseling afgelopen. En, het, en, maar Twitter wel. Nou, dat weet je niet. Ja, kan zwanger worden. Maar maar het ja. is toch leuk als belegger dat je de, dat je die ja, je hoeft je hoeft geen ja te zeggen. Je mag het kopen. Of nee, niet? dat is ja. ook zo. Dat is ook zo. Maar ja. Nou ja, nee, ik vind het ik, toch laat ik zeggen, dubieus. Ik even over dubieus. Nee, dubieus is misschien niet het goede woord, nee. maar ik vind het wel risicovol. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja maar dat ja. is beleggen toch? Ja, dat is, uh, ja, ik beleggen, is, geen, uh, is ja, ik ben is, inderdaad geen belegger omdat ik, ik wilde dat nooit in mijn leven, nee. die onzekerheid. Maar ik snap mensen die dat wel doen. Ja, ja, ja, absoluut. Zeg even wat is zo leuk over Twitter? Want een, een vervent Twitteraar, oh, zelfs de leerstoel nog aangeboden. Ja, klopt. Meteel ja. Tilburg op Twitter en ge ja. geen respons. Ge ja. Ja. Nee, geen respons. Ik had binnen één week vijf sponsors. Ja, oké. Sponsors? Ja, ja nou die zijn er ook. Als je een bijzonder uh, hoogleraar bent, zoals ik, één dag in de week, huh? uh, dan moet die leerstoel linksom om of rechts om betaald ge worden. gefinancierd worden. Okay. Dat is altijd zo geweest. Uh, sommige mensen vinden dat heel raar, of, of dubieus zelfs. Uh, maar dat is gewoon <laughs> de, de realiteit. En, maar, maar er zijn vijf zijn dat gevonden gevonden bedrijven is. die dat sponsoren? Ja. Uh, dat zijn soms bedrijven, maar dat kunnen zorginstellingen zijn. Dat kunnen ook overheden zijn. Een Nederlandse bank uh, die sponsort leerstoelen. Uh, er zijn allerlei instanties die. eens mijn bedrijf, sponsort ook leerstoelen. Veranderen ja. dan. En dat is gewoon normaal, want je, je, je denkt daar dan iets uh, in, in, in termen van onderzoek uh, in terug te krijgen. Nou. Uh, ik dacht waarom zou ik uh, gaan bedenken uh, wie mij moet sponsoren. En dan uh, die, die, die, die, die instelling gaan bellen. Mm -hmm. Ik ga dat gewoon via Twitter doen. En dat was heel succesvol. Want binnen, binnen No Time en binnen een week staken allerlei lieden hun vinger op. En dachten nou, dat lijkt ons wel een goed idee. Mooi. En toen koos ik daar een van die mij het meest uh, geschikt leek. Ja. Ja. Ja, en dan gaat hij weg op 1 oktober. En nee, nee, nee. dat is voor de nieuwe, nieuwe oké. Ja, ja, ja. Die komt in gespreid beetje. Ja, ja. Mooi, we gaan zo verder praten over het boek. En we gaan nog ja. even uitgebreid over de dance-industrie. Eerst naar de column. En die wordt gemaakt door Ronnie Overgoor van Seven Dishes. Het gaat Dishes. niet goed met de kwaliteitsmedia in Nederland. De publieke omroep moet bezuinigen. Krantenoplages dalen. Opiniebladen verdwijnen. En adverteerders laten het afweten. De kwaliteitsjournalistiek staat onder druk. En sommigen denken zelfs dat het helemaal verdwijnt. Maar dat is niet zo. Jeff Bezos, oprichter van Amazon, redde de Washington Post... voor 250 miljoen dollar voorlopig van de ondergang. En Chris Hughes, een van de oprichters van Facebook... kocht het stervende kwaliteitsblad voor hoogopgeleide The New Republic. eBay-oprichter Pierre Omidjar bood ook mee op de deal van de Washington Post, maar besloot dat hij voor die 250 miljoen een nieuw ideeel journalistiek avontuur ter behoud van de onderzoeksjournalistiek gaat starten. Hij trekt hiervoor topjournalist Glenn Greenwald aan, die furoren maakte door zijn samenwerking met nsa klokkenluider Edward Snowden. Dus iedereen in Nederland die hoopt op subsidies of op het malieveld strijdt tegen de bezuinigingen van de publieke omroep, niet doen. Zoek onze eigen internetmiljonairs op. Geen dure interimmers in de top van de Telegraaf. Geen nieuwe CEO bij Sanama uit de klassieke hoek. Niks daarvan. Nu.nl-oprichter Kees Segers neemt de Telegraaf Mediagroep over. Raymond Spanja, oprichter van Hives, gaat Sanama kopen. Ben Woldering van Bellen.com lijkt me een prima topman... voor alle regionale uitgevers... En internetmiljonair Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web... start een nieuw mediabedrijf dat per direct groter is dan alle kranten samen. Visie, een enorme zak met geld en idealisme. Ik hou ervan. En dat is eh, Ronnie Overgoor van 7 Digits TV. Terug te luisteren op onze website TROSinbedrijf.nl. In de studio, uh, Duncan Stutterheim en uh, ook uh, Marcel uh, ja, Heren uh, internetmiljonairs die kwaliteitsmedia opkopen... Uh, ik, nou ja, ik vind wat Amazon heeft gedaan, uh, ik geloof daar wel in. Als je de, ik bedoel, de redactie is, de gaat zich niet zomaar uh, laten vertellen wat ze gaan opschrijven. Nou, ik vind het goed. Uh, ook het andere, ander bloed in, dat zegt hij ook even tussen de tussen bedrijven door. Apple neemt de baas van Burberry's over. Ja, ik vind, uh, ik vind het op zich ook goed in algemene zin als er nieuw bloed, uh, nieuwe initiatieven, nieuw geld... Uh, komt. Je moet natuurlijk wel even kijken of dat inderdaad de journalistieke onafhankelijkheid uh, wel uh, gegarandeerd kan worden. Want Dat is natuurlijk wel essentieel. Maar voor zover als dat het geval is, uh, why not? Mm -hmm. ja. We gaan eventjes over het boek praten. Ja. De triple Econoom. we hadden het al gezegd... Uh, established drie A's. Het zijn er drie. Waarom kom ik nou weer met vier? Het zijn er drie. Van de Kino, Aristoteles en uh, Adam Smith. Uh, en dat waren allemaal filosofen. Nog eventjes naar dat verhaal. Dat cijferfetischisme en die filosofie. Adam Smith schreef twee boeken. Ja. Het tweede boek wat, we, wat hij schreef... dat zijn we eigenlijk allemaal gaan onthouden. Dat gaat over het winstbejag van mensen. En zijn eerste boek kijkt veel meer naar de filosofische kant... waarbij hij aantoont... Of zo, of dat mensen uh, altijd andere mensen willen helpen. Waarom ja. zijn we dat vergeten onderweg in de wetenschap? Ja, dat is altijd uh, een moeilijk uh, waarom in de historie zoiets gebeurt. Maar ik denk dat het vooral komt omdat Adam Smith... Uh, vooral door mensen die hem niet goed gelezen hebben... Uh, geassocieerd wordt met het uh, gedachtegoed van het neoliberalisme en het graaien. Als je niet alleen overigens in zijn Theory of Moral Sentiments... een filosofieboek, maar ook in, uh, in The Wealth of Nations... Ja. Uh, neemt hij daar uh, vaak heel uh, afstand van? En hij heeft helemaal niks met, uh, met dat neoliberalisme. Hij gelooft wel in de vrije markt. Mm -hmm. En de onzichtbare hand, uh, hè, dat is iets uh, wat uh, dat is eigenlijk een, een beschrijving van het marktmechanisme. En hij gelooft juist in concurrentie. Hij gelooft niet in, uh, in, in graaien aan de top. Want dat Duits zou voor hem duiden op gebrek aan concurrentie. Mm -hmm. En daar gelooft hij niet in. En ja, dat is dus heel ongelukkig dat Adam Smith daarmee geassocieerd is geworden. En, en um, ja. Ik probeer, nou ik ben overigens niet de eerste en de enige die dat zegt... Nee. maar um, ik probeer wel de oplossingen voor de huidige problemen... een beetje in de context te plaatsen van het gedachtegoed van Smith en die op de schouder staat van, van Aquino en van ja. ja. Heel leuk, want ik, ik zie veel parallelen met wat de Tsjechische econoom... Thomas Sedlacek ook zegt en predikt. Jonge econoom, de man met de Een goede vriend of een goede kennis? Nee, het is een kennis. Ja. Kan is niet, echt... ik, ik ben niet persoonlijk vriend. Ik heb hem wel meerdere malen ontmoet. Ik heb ja. hem ook geïnterviewd. Maar veel sloten bier gedronken. Uh, ja, inderdaad. Daar haat hij <laughs> van. Dat is goed in Tsjech. En uh, uh, ik heb ook een masterclass met hem gegeven in Tilburg. Dus dat was, uh, uh, ja, we zijn wel geestverwanten. Absoluut, ja. Mm -hmm. En mijn. mijn de triple-A-econoom als stijlfiguur... is ook duidelijk geïnspireerd op zijn boek. En dat heb ik al ook verteld en dat vond hij natuurlijk heel leuk. Dus, ja, uh, hij is wel wat cynisch is een, en wat, wat zwartgalliger, denk ik, in zijn, uh, in zijn Hij geval, is niet he? cynisch in mijn ogen, alleen hij is niet oplossingsgericht. Hij is uh -huh. wel, ja, hij is wat somberder dan ik. Ik, ja, ja. Uh, ik ben een wat optimistischer mens. Maar optimisme is niet zozeer een voorspelling dat het allemaal wel losloopt. Het is meer oplossingsgericht. Okay. Uh, en dat vind ik heel belangrijk... En dat vind ik ook als je econoom bent, of dat mag ook voor andere disciplines gelden. Als je uh, kritiek hebt op de overheid, wat natuurlijk heel vaak gebeurt in de media. Uh, dan moet je ook even erbij vertellen wat je dan wel zou doen. En, uh, en daarmee, daarmee steek je natuurlijk je nek uit. En dat vinden we in, in, in Nederland uh, gevaarlijk. Ja. Uh, Maaiveldverhalen uh, en zo. Maar ik, uh, ja, ik hou er wel van. Een beetje risico's nemen, een beetje nek uitsteken. En ga maar oplossingen bedenken. Ja. Die, die, die dan wel goed zijn, die dan in de geest zijn van de filosofen, die langer meegaan dan de volgende verkiezingen. Mm -hmm. En die misschien tot inspiratie kunnen leiden. En die ook mensen kunnen inspireren om wat anders tegen economie aan te kijken. Dat, zijn niet al, dat is niet alleen maar cijferfetischisme. Nee, nee, toch hè, als we over dat mediadeel praten, we kennen al de. nou, ik noem even het rijtje namen, Zweden van Wijnbergen, Sylvester Eifinger, ja, Eduard Bomhof. nou, we kunnen zo'n he heel rijtje uh, doorlopen. Uh, allemaal mensen die uh, hun verhaal komen doen, veel kritiek hebben, en u zegt, veel te weinig oplossingsgericht. Ja. Waarom zit Marcel Kandwa niet, uh, niet bij de wereld draait door twee keer per week? Ja, nou, dat, uh, dat, uh, moet je, dat vind ik een hele goede vraag. Een uh, de, deel van de Uitleg is dat uh, men vindt het ontzettend leuk in de media? om extreme standpunten en ook hele kritische mensen die dus zeggen dat de minister niet goed bij zijn hoofd is, ja. die kan gegarandeerd uitgenoogd worden. Ja, ik doe dat dus niet. Nee. Ik, ben wel, ik ben wel kritisch op het kabinet. Nou, u zegt wel, hij is niet bij zijn hoofd, maar ik heb wel een oplossing voor hem. Ik, is heb, dat nou, ja, ik zeg wel dat hij niet goed bezig is, als ik echt dat vind. Ja. En dat doe ik in mijn columns in het Financial Dagblad ook. Ja. Maar ik, uh, ik geef ook oplossingen. En ja, die oplossingen, dat, uh, dat, uh, ja, daar kunnen we dan vervolgens over discussiëren, of dat verstandige oplossingen zijn. Hm. En dat vind ik toch wat anders. En ja, laat je zeggen, als je Genuanceerd bent. Uh, ja, dat vinden, dat vinden ze bij de Wereldraai Door vaak uh, te ingewikkeld. Nou, ja. ik vind het zelf onzin, maar uh, oké, okay, laat maar, ze hem maar uitnodigen. Maar nou, is meneer Zetlatschek is wel uitgesproken. Hè. Die kijkt wel naar de filosof filosofische kant. Heel uitgesproken. Overal gequoteerd. Jonge man, een van de, van de coming-economen van, van deze wereld. Uh, die zie ik wel overal verschijnen. Nou, en die, ja. Nou ja, ik denk dat te weinig een oplossing ook. Nou ja, mijn boek is net uit, hè, dus we <laughs> moeten nog niet vroeg oordelen. Settletschek is al een paar zit, jaar bezig. Daar zit u hier, dat is en precies. <laughs> ja. Uh, uh, maar ja, ik denk dat ik wel een, uh, een boodschap heb. En ja. een boodschap die ook, uh, denk ik, grote groepen mensen kan aanspreken. Mm -hmm. Omdat ik denk dat mensen ook langs de rand zat zijn. En uh, dat ze elke keer diezelfde gezicht op de televisie zien die zeggen dat iedereen niet deugt. Ja. Want wat heb je eraan? Oké, okay, kom eens met een oplossing nu voor de crisis: een hele mooie pandklare waar je uh, uh, in de media meteen mee eens horen kan. Nou ja, Het is niet mijn motief om oplossingen te bedenken... waar ik in de media mee kan nee, scoren okay, voor de duidelijkheid. Nee, maar nee, maar, okay, nee, maar goed, dat is gewoon even heel, eentje, heel laten valide, valide, niet dubieus. Nee, laten, we een, een ja, precies. laten we er even eentje uit. Hè. Dat is het laatste hoofdstuk van mij. Dat gaat over Europa. Yeah. Nou, we weten allemaal, Europa, daar is geen panklare oplossing voor. En Europa heeft een groot probleem... in het vertellen van een goed verhaal aan de burgers. Vroeger was dat de interne markt. Vrede, nou, daar is, een la, hè, vrede, dat is een prachtig dat we niet meer hè, met de Duitsers hoefden te vechten. Uh -huh. En zo. Uh, en daarna was de interne markt. Dat gaat... Dat, dat, Raakt ook een beetje sleets. En nu uh, proberen ze iets met de crisis te doen. Maar ja, mensen vinden ook dat Europa een beetje schuld is van de crisis. Dus ja, om dan Europa als oplossing van de crisis, uh, het, dat, dat, dat werkt ook niet goed. En je moet eigenlijk iets verzinnen. En niet verzinnen, maar je moet iets bedenken wat Europa kan bieden. Wat zowel sociaal als economisch voor de burgers werkelijk iets kan betekenen. En nou, wat is nou het grote ja. probleem op dit moment? Dat is schuld. Private schuld vooral. Er wordt heel veel over overheidsschuld gepraat. Maar private schuld is veel belangrijker. Mensen die hun huis onder water hebben staan. Mensen die vier dreigen te gaan om allerlei redenen. Die, um, ik denk dat Europa als Europa een bijdrage kan leveren aan het reduceren van private schuld... op een elegante manier, want dat is een heel ingewikkeld probleem... dan kan het bijdragen aan het, ja, aan het revitaliseren... een beetje een lullig duur woord... maar aan het, aan het vernieuwen van het sleets geraakte schuldkapitalisme. Dan dat schuldkapitalisme je... waar we nu in leven, dat is niet duurzaam. Dan zou je een Europese belastingherziening moeten hebben... zeg ik, als oplossing. Nou, hoeft, waarbij... niet, een, hoeft niet per se een belastingssfeer te, te zijn... Nee? maar het gaat erom... Het gaat erom het schuldkapitalisme waar we nu in zitten is niet duurzaam. Omdat schuld met schuld betalen en maar geloven dat uh, misschien mijn huis weer meer waard nee, in de het, toekomst. We hebben we gezien. Nee, allerlei andere, nee, dat nee, werkt precies. dus niet. Nee, dat werkt niet. Maar dan is de oplossing. Nou, Europa kan een bijdrage aan het eh, zorgen dat banken weer uh, beter gaan ja. werken. Want die, die hebben natuurlijk een cruciale rol in het uh, terugdringen van private schuld. Uh, hoe dan? Er wordt gepraat over een bankenunie, hè? die gaat die, die, uh, die ja, er komen. Ve veel dingen die op dit moment op tafel liggen, ja. dat zijn toch eigenlijk... Oude oplossingen, uh, oude wijnen, nieuwe zakken. Ja, dat zou ik wie niet willen zeggen. Maar het, het schuurt een beetje aan de rand. Hè? Uh -huh. En, en, en ja, het schaaft wat aan. Een beetje kapitaliseren van die banken. Nou, en met een beetje, bank, uh, uh, ja, een beetje. van de banken. En het is, het, het, het, het is niet slecht wat er gebeurt. Maar nee. het is niet fundamenteel. Okay. En ik denk dus als je in de bankenwereld. Maar ook in andere uh, onderdelen van de economie. Want naar nou fundamentelere oplossingen. Ja, dan moet je toch wat dapperder zijn. Ook dan het huidige kabinet. Het huidige Echt. kabinet. Ja dat, dat herfstakkoord is prachtig. Dat ze een urgent uh, politiek probleem kunnen oplossen. Maar het. Laat mij niet zien waar wil ik over vijf jaar ja, zijn in, in ja. Nederland. Uh, op allerlei economische domeinen. Ja. En dat ontbreekt toch echt. Ja, ze moeten meer naar dance Daar worden ze blij <lacht> van. Nog even <lacht> naar Dukke dit, Want de expansie, daar wil ik het met jou nog eventjes over hebben. De eerste versie van het uh, Festival Tomorrow World. Dit jaar in Amerika. Uh, nadat het ook in België was georganiseerd. Maar jullie kijken nog verder. Ook naar de Briklanden volgens mij. Daar doen de economen in ieder geval. Brazilië, Rusland, uh, India. Noem je al even. China. Zijn dat inderdaad de markten waar je naartoe wil. Japan. Houd. Uh, Economie, maar toch. Ja, Japan zijn er al een tijd mee bezig. Maar het was moeilijk tussenkomen. Ja? Het is toch een heel erg op zichzelf, uh, zichzelf gericht land. En, uh, uh, moeizaam gaat dat. Uh -huh. We gaan wel Singapore wat doen. En Singapore is een mooie hub voor Zuid-Afrika. Ja? Uur vliegen van al die landen. Heel succesvol zijn we daar nu. Uh, Afrika hebben we onze eerste feest gedaan een maand geleden. Afrika? Nee. Hey. Ja, Zuid-Afrika. Zuid ja, maar er was zelfs uh, vraag uit Kenia en ja, met die bom laatst ook niet heel lekker. Nee. Uh, zeker India. Uh, Brazilië zeker, maar eigenlijk heel zuid amerika wel. Ja. Uh, maar ook landen als Canada ineens. Dat is al een heel traditioneel land. Maar er helemaal nog niet een hele grote elektronische nee. muziekwereld uh, uh, is. En is dat de opstap via SFX waar je dat, waar je dat uh, makkelijker mee kon doen, of had je die eigenlijk achteraf gezien en we die nodig gehad? Nou, wat ik zei, ons Festival in Amerika Tomorrow World. Ja. Dat was een investering van 16 miljoen dollar. Dat kan je niet even op de. Die hadden er... wij niet liggen. Nee, ik je... niet privé niet. Robert deed. FX had dat wel. Die keek naar het plan, letterlijk, en die zei. Let's do it. <laughs> Dat is wel mooi, hè? En toen was ik uitgekwitst. Amerikaanse manier van ondernemen, ja. Hup, Gewoon en dan doen. tien minuten. Rusland, want Rusland, daar doe je ook sensation volgens mij. Ja, uh, uh, ja al vijf jaar. Uh, ja. En vijf jaar uitverkocht. Ja? Een hele bizarre situatie. Uh, geen bier, geen alcohol. Okay. We zitten in een hal waar geen vergunning zit uh, op alcohol. Dus iedereen uh, heeft op de parkeerplaats een flesje in de auto. <laughs> uh, een ja. hele krankzinnige situatie. Maar wel Mioot. een leuk feest. Ja, wel een leuk feest. Het was nu toch geen last nog. Ik... Uh, ik hoop niet dat hij erachter komt uh, dat wij Nederlanders zijn. <laughs> Ga je er last van krijgen, denk je? Al het rustig Nederlands jaar. Uh, nee, het was geen topjaar, de... denk ik. Nee, het was niet, niet een topjaar. Eventjes daar uh, expansie. Uh, uh, de grote shell in Amsterdam-Noord, daar gaan jullie zitten. Ja, daar ben ik... Uh, uh, iemand vroeg me gisteren... Waar, gisteren was zo leuk, tweede kamer bezoek, uh, een paar leden. Uh, bij de Amsterdam ja. Dance Event. En ik vertelde elke keer, nou, we gooien elke keer een steentje erin. Het wordt maar weer die... Zo'n rimpel groter. Ja. Dus toen vroeg je, wat wordt je volgende steen? Ik zeg nou, de shelter inderdaad is een uh, Leuk, grote ja, steen. Ja, aan, ja. Het, aan het ei, letterlijk. Aan het ei, ja. ja. En hij is, uh, het gaat heel goed. We, hebben het, uh, uh, we lopen op schema. We hebben de, ook zelfs nu de financieringsaanvragen bijna rond uh, in deze tijd. Ja. Het is helemaal verhuurd. Uh, we lopen op budget qua dan wat we bedacht hadden. Mm -hmm. Dus ja, het ziet er goed uit. En wat ga je daar doen? Beneden in de kelder uh, een grote bak waar allerlei evenementen kunnen. Ja. Dan twee lagen hotellobby waar mensen gratis kunnen werken met hun laptopje. Die, de nieuwe generatie die je eigenlijk altijd bij de, ja. de Starbucks zag zitten. En ja. Ja, ja, ja, ja. Dan een hotel, vijf lagen. Mm -hmm. En het hotel heeft uh, 20 jaar gehuurd. 120 kamers. Kleine kamers. De, Niet de, uh, een eigen hotel, maar jullie hebben daar gewoon een zin Nee, wel zin. echt een, ja, een, ja. een, een, een, een, een grote, grote keten. Ja. Maar wel een leuk, jong, fris. Uh, Geen van de, de toren. Nee. <laughs> Uh, dan een laag flexplekken. Dus ja? als mensen een beetje dat lobby ontgroeien... kunnen ze inchecken, kunnen ze achter hun bureautjes zitten. Mm -hmm. Maar je kan ook straks zelfs een, een laag met kleine kantoortjes. Ja. Dan wij zelf, drie lagen. Dan een laag met studio's, met dj's. Maar ook radio ja. uh, maken, uh, plakken, knippen. Um, dan bovenop een hele mooie zaal... Rest, met ja, uitzicht over de hele stad. Ja, prachtig. Overdij. Ja. Een uh, membersclub van Amsterdam. Mm -hmm. We gaan een drie een sociëteit opzetten. Uh, boven op het dak. ja En wanneer gaat die gebeuren? Dat hebben we nog bij allemaal nu. 1 januari 2016 willen we de, uh, Is het daar, de rotjes van de, <laughs> de vuurpijlen van het dak. Geweldig. Een hele korte vraag: laatst vraag. maandag. Wat wordt het eerste beurtje op de eerste werkdag gaan doen? Het wordt mijn eerste officiële werkdag onderloondienst En uh, grappig genoeg, ja. staat hij in mijn agenda als dagje vrij. <laughs> <laughs> mooi. Loonslaaf. Heel kort. Marcel dat, dat is uh, een mooi opstapje naar wat ik uh, maandag ga doen. Ja. Uh, want dat is uh, precies het omgekeerde. Namelijk een okay. dagje vrij. Heel goed. En, en het ook. Uh, uh, ook uh, aan de tijd besteden. Herfstvakantie. Ja, precies. dat klinkt. Maar ik het ook dagje vrij. Heer ja. <laughs> uh, Heren hartelijk dank. Dukken Stutterheim van ID&T. Dank u wel. En van SFX tegenwoordig. En Marcel hoofdeconoom Hoofdeconoom, Ecorus en columnist. met FD.